Word ook friend en ga naar wordchild.nl. Elke donderdag op Radio 501. Radio 501. De Radio 501, Daverende Donderdag. Van s'middags 1 uur tot middernacht. strijden en nog een leven voor zich zouden moeten hebben. Wordchild helpt deze kinderen. Of liever gezegd, de friends van Wordchild helpen deze kinderen. Wij met z'n allen.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 Radio 5.0.1 Droom jij van een carrière op de radio? Denk jij te kunnen wat al die 5.0.1 medewerkers doen? Pas jij in een team van prettig gestoorde, gemotiveerde muziekdieren? Dan zijn wij op zoek naar jou.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 Naast mijn marketingstudie heb ik nog tijd genoeg om mee te doen aan de Miss west verkiezing. En daar heb ik jouw hulp bij nodig. SMS. Miss Spatiooni naar 4411. En help mij die finale in. Met jouw steun help je ook de Nadine Foundation. Dus. Miss Spatiooni naar 4411. Help mij en de Nadine Foundation. maar zonder, zonder jingles. Maar in ieder geval met, met Victoria. Hallo. Hoi! Leuk dat je er bent. Ja, dat was zomaar even spontaan hè. Ja, dat ging zomaar eventjes tussendoor. Van harte welkom vrijdagavond. Dit is jouw weekendstarter. Tot de klok van 9 uur. Daarna Darwin en Johnny Show. En dit is Tiesto en in Rital Industry. Radio 501.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 we hebben ook nog eens een keertje een uh, hele leuke... Uh, uh, uh, uh, ja, hoe het in, in het ziekenhuis heet dat een co-assistent en hier heet het gewoon een sidekick. Sidekick. <laughs> Hoppa. Heel erg leuk. Dus, uh, we gaan er wat, wat van maken vanavond. Dat is nog maar afwachten of, of dat leuk is. <laughs> we maken er gewoon een gek huis van. 14 minuten over de klok van 7 uur. En dit is de wham -Do Project uit 2008. Een Een king of my castle. Must be the reason why I'm free in my trap zone Must, Must be the reason why I'm king of my castle. Must be the reason why I'm making examples. Must be the reason why I'm king of my castle. Must be the reason why I'm. Everybody needs somebody. Oh, dat was een lekker dansplaatje. Ja, dat is wel een lekker dansplaatje. Heerlijk, ja. Zeker weten. Everybody, everybody, somebody, Wat heb ik straks op voor jou in petto? Ik heb een mashup voor je klaarstaan straks. In, de, in dit uur. En het volgende uur een kleine mini-mix van onze grote vriend Ben Liebrandt.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 2008. Guru Josh Infinity. Ja, ik denk ik ga het maar eens even staan proberen. Ja, een keer wat anders. Kunnen we kunnen elkaar tenminste recht aankijken. <laughs> hey Adriaan, ja. ga je nog een beetje carnaval vieren dit weekend, of niet? Uh,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 je hebt ik kan niet Them broke up on the floor from you the wanna work walk this performer Come you the wanna man we can't turn you one, girl. me can see you when them a fan you yeah. Can't tan for the long, nah no. eat, no yam, no steam fish, no. no green banana But down in Jamaica, we give it to your heart like a sauna Well, um, on the way, this time cold, I wanna be keeping you warm I got the right temperature for shelter you from the start Bijna vijf minuten voor de klok van 8 uur en een mashup tussen Sean paul en Snap. Temperature is a dancer. Straks in het volgende uur nog een, een mini mix voor je van onze grote vriend Ben Liebrandt. Dus, uh, dat... Ja, die heeft, die heeft een mooie mixen gemaakt, vind ik hoor. Absoluut, dat blijft, uh, dat blijft de Master Mixen. Zeker weten. We nou, gaan even naar een paar trommeltjes luisteren. Vind ik wel leuk. Kom maar op.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 Elke donderdag op Radio 501. Radio 501. De radio 501, daar van de donderdag. Van middags 1 uur tot middernacht op Radio 501. Daar van de donderdag op Radio 501. Droom jij van een carrière op de radio.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 Zometeen even een verzoekje aangevraagd via de Bubble Box. ze of Down, dadelijk. Ja, was er wel tussen, hè? Jawel hoor. Dit is DJ Rebel en Never Alone. Uh, volgens mij van Two Brothers on the Fourth Floor. Never Alone, en dit was DJ Rebel. Speciaal op verzoek, of tenminste op verzoek, een, een verzoekje vanaf de. de, de Babbelbox. Ja, de Babbelbox, ba ja. Van Huup. Oh, Huub Huup. Huub hang op. Ik weet het niet, Huub Oh, hij heet Huub Nou, Huup, uh, hier, uh, hier is hij.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 Doet je vrouw niet dan stappen dan? Nee, nee, nee. nee oh, is nee. jammer. Je ja. bent wel een hele gezellige vrouw. Jawel, jawel ja. dat wel hoor. Maar uh, ja, kleintje erbij, dan krijg je dat. Hè? Dan, ja, uh, Ga je prioriteiten stellen, tussen ja, ook ja. ja, ja, ja. En dit is het enige wat ik nog een beetje aan, uh, aan uitgaan mag doen. Nou, <laughs> ja, dat zal nee, toch gewoon meevallen. Dat ja, het ja, het gewoon valt even heel zeggen, erg mee. He? Ja. Dat valt echt mee. Haha, lopen we met mijn vrouw af te zeiken zeg. Nou, nah, dat doe nah. je toch niet? Nee hoor, dat nee. zal ik nooit doen. zal ik echt nooit doen. Maar eh... Uh...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 The mother music getting stronger. Don't you fight it till you try to do the conga. Yourself any longer. Feel the rhythm of the music getting stronger. Don't you fight it till you Dat was nou artiest. Voor de rest waag ik me er niet aan. Nee, nee, nee. Zo ik, ik blijf het zeggen. Jammer. Je breekt gewoon je Tom. Het is vrijdagavond. Het is bijna weekend. Nou, ik kan niet wachten. Hoppakee. Hoppakee. <laughs> Is knollen. Is, uh, ja, absoluut. Zeker is, uh, ja? ja? ik wou zeggen duidelijk, met uh, Armin en Shunny Show. Uh, Stil maar helemaal ja. knollen. Ik heb ze nog niet gezien en ook nog niet geroken. Nee, dus, nou. uh, blijven ze nou? Ik weet het niet. Hier is Fake Blood, en I think I like it. Jawel.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 Nou, waar gaat het over? Nou ja, het is de bedoeling inderdaad dat ik op zaterdagavond uh, mijn, uh, mijn uh, dansprogramma uh, ja, ga presenteren. Ja. En uh, nou ja, de, de klik tussen Adriaan en Victoria, dat, dat zit er dat, wel. Dat, en, dat uh, zit wel snor. Ja, dat zit wel snor. Ja. En uh, toen zei Charlotte van, nou, is het geen idee uh, dat jullie samen wat, uh, wat gaan presenteren? Nou, ja, ja. Dus zij kwamen op het idee van, nou, oh, the great pretenders. Nou ja, nou doen we niet alsof, want het nee. is echt zo. <laughs> dus uh, link, qua lengte wel, ja. We qua lengte elkaar, wel. Uh, we, we kunnen elkaar, elkaar in ieder voelde. geval uh, in de ogen ja. kijken. Ja. Dat, is, uh, dat is niet omheen te komen, nee. Maar uh, nou ja, we gaan het uh, even overleggen. Ja, we gooien het gewoon zo meteen in de groep. Ja.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 Is Radio 501. For partying, I thought to myself, What the fuck? What the fuck? All day, all night, all day, all night, all night. Viva la fiesta, viva la noche, viva los DJs, I couldn't believe that I was living, so I called my friend Johnny and I said to him, Johnny, la gente esta muy loca. What the fuck?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 FIFA la NOCHE FIFA la los DJ, What the fuck? FIFA la fiesta, FIFA la noche, FIFA, los DJ. What FIFA la fiesta, FIFA, la FIFA los DJ. What the fuck? fuck? FIFA la fiesta, FIFA la fiesta, FIFA la FIFA la fiesta, FIFA la fiesta, FIFA la FIFA la FIFA Wat was dus my friend is wel lekker nummertje als je het op de radio hoort met kleine kinderen. <coughs> Johnny, <tosi> ja, leuk dus La gente <adviser> zijn net apen, oh, oh, oh. hè. Ja, oh, oh. Apen, alles nou. Apen en papegaaien. Ja, absoluut. Zakt nog wel. En Loka People. Daarvoor hoor je de Pleasurecraft en corny En Chucky en LMFAO. En Let the Base Kick. Miami beats Of zoiets of zoiets. You, you, you, nog een kleine tien minuten. Dan zijn de belhamels van Vijf Lijn weer aan de, aan de beurt. Onze eigen Arwin en Johnny. Maar ik wil nog wel even zeggen. Radio 501. Jouw radio. Jouw muziek. Echte muziek. I'm sick so and proud, I cannot deny, I've always been in I watch you stand, as a snowman I don't see a chance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 Zometeen tijd voor de belhamels van Vijf 1 Arwin en Johnny, Johnny met de Arwin en Johnny Show. Daar nou ben ik heel benieuwd wat ze ervan gaan maken vanavond. Ja, ik ook. Ja. Laat ik nog even hangen. En zeker naar de plaats van voor Joof. Uh, wat ja, dat, dat uh, zijn. ja, dat is een dingetje. Mijn goede zondagmiddag weer tussen 12 en 2 met 5 Alleen Classics. En tot die tijd El Quapo en Glockwise. Daarna DJ Tiesto en Traffic.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 Elke donderdag op Radio 501. Radio 501. Radio 501 daar volgende donderdag. Smiddags dus 1 uur tot middernacht op Radio 501.